PGGM trekt zijn investeringen terug op basis van een oordeel van de Verenigde Naties. Die noemt in verschillende resoluties de nederzettingen illegaal. PGGM heeft gesprekken gevoerd met de banken, maar daaruit bleek dat die hun niet hun beleid willen aanpassen. De banken zeggen dat de Israëlische wetten het niet verbieden om hun diensten te verlenen aan de nederzettingen. PGGM wil daarom niet langer in die ondernemingen beleggen.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 Tijdens de proef wordt 30 tot 50 procent van de lessen in het Engels gegeven. De scholen mogen van de staatssecretaris ook Duits of Frans als tweede taal aanbieden, maar daar voelen de scholen voorlopig weinig voor. Het aantal christenen dat wordt vervolgd vanwege hun geloof is gestegen. De christelijke organisatie Open Doors maakt elk jaar een ranglijst van 50 landen waar de christenen het meest worden vervolgd. Open Doors over de lijst van dit jaar. Een hele grote verandering is dat de Centrale Afrikaanse Republiek... op plaats nummer 16 op de lijst is binnengekomen. En sowieso dat Afrikaanse landen stijgen op de lijst. We hebben een primeur in de zin dat Somalië op plaats nummer 2 is terechtgekomen. Dat is nog niet eerder voorgekomen dat een Afrikaans land... al zo hoog op de lijst terechtkwam. De lijst wordt al voor de twaalfde keer aangevoerd door Noord-Korea. Als de autoriteiten daar iemand met een bijbel zien wordt de hele familie opgepakt en in een strafkamp opgesloten. Zo'n 150 Amsterdammers zijn eind vorig jaar slachtoffer geworden... van identiteitsfraude door een veiligheidslek bij DigiD, meldt de Volkskrant. De criminelen konden onder meer bankrekeningnummers wijzigen... zodat de uitkeringen en toeslagen naar hen werden overgemaakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het in totaal gaat. Ook is nog onbekend hoe de criminelen te werk zijn gegaan. Mogelijk hebben ze DigiD-wachtwoorden onderschept... die per post worden verstuurd. Duizenden klanten van het Zeeuwse energiebedrijf Delta... hebben al maanden geen energierekening gekregen, meldt Omroep Zeeland. Ongeveer 8000 van de in totaal 190.000 Delta-klanten... moeten de rekeningen alsnog betalen. Delta over de fout. Het komt omdat we een aantal maanden geleden... ons systeem hebben moeten aanpassen. Omdat er op nationaal niveau wat regelgeving werd ingevoerd. En daarbij is wat fout gegaan bij een deel van onze klanten. Volgens Delta kan er een betalingsrekening worden afgesproken... als de klanten niet in één keer hun rekening kunnen betalen. De Amerikaanse president Obama geloofde zelf niet in de plannen... die hij met Afghanistan had. Dat schrijft de oud-minister van Defensie Robert Gates in zijn memoires. Obama besloot eind 2009 om nog eens tienduizenden... Amerikaanse militairen naar Afghanistan te sturen... in de hoop het land te stabiliseren. Volgens Gates had de president daar zelf geen enkel vertrouwen in... en wilde hij alleen maar troepen terugtrekken uit het land. De republikein Robert Gates was bijna vijf jaar minister van Defensie... eerst onder George W. Bush en daarna onder Obama. Het weer. Vanochtend trekt de regen weg. En in de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Het is zo'n 11 graden. Morgen is het wisselvallig, maar nog wel zacht. Vrijdag wordt het droger en kouder. Verkeersinformatie van de AWB John Bakker, hoe gaat het? Ja, 18 files, 70 kilometer bij elkaar. Dat valt op zich uh, reuze mee. 40 kilometer minder dan uh, gebruikelijk om deze tijd. Toch zijn er flink wat opvallende files. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... bij echt 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein een 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20. En door de problemen daar loopt het ook vast op de A15... vanuit Rotterdam naar Europort bij knooppunt Benelux een 3 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Antwerpen bij knooppunt Galder een 3 kilometer... Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten. Heeft allemaal te maken met een aanrijding. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... inmiddels bij knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Ook nog een aanrijding op de A59 van Siricé naar Os bij Made. Daar staat 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dankjewel. Zometeen Coco Lijn over de chemische wapens die uit Syrië zijn gehaald.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 Plus Omdat u meer wilt weten. Het scheelde echt niet veel of Griekenland was hardhandig uit de EU gezet. We mochten dies bereiken, liever met Griekenland dan zonder Griekenland. Maar vanaf vandaag is Griekenland voorzitter van de Europese Unie. Praten we zo over met Ben Bot. Het LOS Radio 1 Journal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Goedemorgen, zeven minuten over acht. Het begin is er. Gisteravond vertrok het eerste schip met chemische wapens... vanuit de Syrische haven Latakia. Volgens Sigrid Kaag, verantwoordelijk bij de VN... voor het vernietigen van de gifwapens in Syrië... volgen er nog meer ladingen. Er zal nog meer bij moeten worden geladen. Uh, dit is de eerste lading. En er zullen een aantal transporten binnen plaatsvinden... naar Latakia, Het deze schip zal met een enige regelmaat terugkomen om andere ladingen op te halen, in te schepen. En dan als dat afgerond is, dat proces, dan wordt het vernietigd aan boord het Amerikaanse schip. Sigrid K. leider van die VN-missie. We gaan erover doorpraten met wapendeskundige Coco Ko van instituut Klingendaal. Coco, dat eerste schip is dus volgeladen en weg. Waar worden die wapens dan nu vernietigd? Ja, dat gaat straks op een Amerikaans schip gebeuren... dus dat moet nog een beetje overgeladen worden. Dat eerste schip, het Deense schip, dat is overigens nog niet helemaal vol. Dat dobbert nu in internationale wateren voor de kust van Syrië... want het is een beetje te gevaarlijk om in de haven op de volgende lading te wachten. Maar dat doet het dus wel in de haven van Latakia... Uh, net buiten de, de, de zone, zeg maar, die, die nog gevaarlijk is. Als het echt helemaal volgeladen is, dan gaat het koers zetten naar een onbekende haven in Zuid-Italië. Uh, Geëscorteerd door Russische en Chinese oorlogsschepen. Ook weer voor de beveiliging. En in Italië wordt dan die hele zaak overgeladen op een Amerikaans marineschip Cape Ray. En dat heeft speciale titanium tanks aan boord. En daar wordt uh, het gevaarlijkste spul wordt geneutraliseerd in, in die tanks. Uh, op zee. En dat is voor de eerste keer. En dat is dus uh, uh, ja, een, een soort experiment, zou je kunnen zeggen. Ja, terwijl het gaat om uh, deze eerste lading... die ook meteen de meest giftige is. Wat zijn het voor wapens? Nou, dat is vooral uh, 20 ton mosterdgas... wat er opgezet, op, op, opgeladen is. Dat is een, uh, een gevaarlijk gas... Uh, een uifismisme bijna als eerder gebruikt... bijvoorbeeld in de oorlog tussen Iran en Irak... Uh, een jaar of dertig geleden, maar ook tijdens een aanval op Koerdische dorp in Noord-Irak. En daar hebben uh, ontzettend veel mensen, tienduizenden doden zijn erbij gevallen. Dus het is heel gevaarlijk. En daarom wil de VN dat dat eigenlijk als eerste uit Syrië weg is. Heel gevaarlijk. En misschien ook bij die vernietiging uh, dreigt er gevaar. Als het ontsnapt bijvoorbeeld. Um, nou, de Amerikanen zeggen dat gaat ons wel lukken. Het is eigenlijk een proces wat we op het land ook wel gedaan hebben. Alleen, we doen het nu op zee... dus wat dat betreft staan we een beetje voor een onbekend avontuur. Er zijn allerlei risico's aan verbonden. Niet alleen het technische risico van de vernietiging zelf... maar dat gaat waarschijnlijk wel goed... Um, andere risico's, ja, de veiligheid. Het schip zou kunnen worden aangevallen, dus daarom moet het ook beveiligd worden door de Chinese en die Russische oorlogsschepen. Um, ook op land. Um, de operatie loopt een beetje achter. Uh, uit twaalf verschillende plaatsen... hadden allerlei uh, gepanzerde vrachtwagens... die spullen naar de haven van Latakia moeten brengen. Dat is nog maar uit twee plaatsen gebeurd. Dus er moet nog het nodige gebeuren. Ligt een beetje achter op schema. Maar dat komt waarschijnlijk ook wel goed. Want er zit wat ruimte in het uh, totale programma. De, de baas van de OPCW, de chemische organisatie... die dit allemaal moet uh, afwer afwikkelen. Uzumtjur uh, heeft gezegd... van we halen 1 juli waarschijnlijk toch wel... Hmm. Maar hoeveel procent van het arsenaal hebben ze dan nu te pakken? Kun je dat inschatten? Ja, ja, kijk, Syrië moest beginnen met zeggen van hoeveel heb je? Dat was een soort entreevoorwaarde toen Syrië zei van... ik wil toch wel lid worden van het chemische wapenverdrag. Toen heeft Assad gezegd, ik geef u eerlijk aan dat we uh, ongeveer 1300 ton hebben... Uh, daarvan is nog maar een fractie nu op dat eerste Deense schip. Maar goed, als de operatie goed gaat, dan kun je hem eindeloos herhalen... de komende dagen, de komende maanden, ongeveer 90 dagen... zullen ze daarvoor nodig hebben. Uh, je weet natuurlijk nooit of de opgave van uh, Assad helemaal eerlijk is geweest. Hij heeft gezegd, ik heb uh, uh, ongeveer, nou, ongeveer 25 uh, uh, uh, plaatsen waar je die wapens zult vinden... 40 fabrieken die je zult moeten ontmantelen daarvoor. Amerikanen hebben altijd gedacht van het zijn er wat meer. 40, 45. Dus na 1 juli, wanneer de hele zaak afgerond is... dan gaat de OPCW natuurlijk met inspecteurs kijken... of het eigenlijk allemaal wel precies klopt... en of werkelijk alles opgeruimd is. Dankjewel, Coco Leijn, directeur van Instituut Klingendaal. Het is 12 minuten over 8 U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Athene is vanavond de openingsceremonie... voor het Grieks voorzitterschap van de Europese Unie. Het land dat voor zijn financieel wangedrag de Unie deed wankelen... komt voor een half jaar nu dus aan het roeren van de organisatie... die Griekenland een gigantische bezuinigingsoperatie oplegde. Oud minister van Buitenlandse Zaken, Bembot, goedemorgen. Goedemorgen. En zal dat wel goed gaan? <kwijls> Ik denk dat dat best goed zal gaan. Uh, het is niet de eerste keer dat Griekenland... Uh, het voorzitterschapsstokje uh, heeft overgenomen. Ik geloof dat het al de vierde of de vijfde keer is. Ja. Uh, ze beschikken over een uh, goed uh, ambtenarenkorg. En ik geloof dat ook de politici uh, best in staat zijn... om uh, de Europese Unie door deze woelige wateren te leiden. Ja, maar zullen ze niet stiekem een beetje op de rem gaan staan... als het om hun eigen land gaat? Nou, kijk, uh, de, de, zeg, het voorzitterschap heeft natuurlijk het voordeel... dat je zes maanden in de schijnwerper staat op het wereldtoneel... Het betekent ook meer naamsbekendheid in het buitenland. En het biedt de gelegenheid om natuurlijk de eigen bevolking... wat te enthousiasmeren voor de Europese Unie. En ik denk dat al die elementen wel in de achterhoofden van de leiders van Griekenland zitten op dit moment. Maar de Grieken hebben toch geen naamsbekendheid meer nodig? Uh, nee, ze hebben positieve naamsbekendheid ja. nodig. Dus ik denk dat dit een ideale gelegenheid is om het plaatje... Om het imago wat op te poetsen en te laten zien dat Griekenland uh, enfin, best een dergelijke klus aan kan. Uh, en dat het ook een aantal uh, zeggen, positieve zaken kan bijdragen. Dus niet alleen negatief, uh, het, vond, het had een slechte reputatie, maar dat het ook in staat is uh, om een aantal zaken ten goede te keren. Op welke manier? Nou, zeggen bij de Europese Unie het ogenblik natuurlijk vooral met de kampen heeft... is de economische crisis. Er zijn een aantal lichtpuntjes. Het herstel kondigt zich aan. Het is natuurlijk een heel teer herstel. Het gaat er nu om dat dat herstel als het ware kracht krijgt, nieuwe vaart krijgt. En ik denk dat dat een van de prioriteiten zal zijn... het vertrouwen van de burger in de economie herstellen... en meer stabiliteit in Europa creëren, bijvoorbeeld door... Uh, de verdere vervolmaking van die bankenunie. Uh, daar uh, is veel over gepraat de afgelopen periode. Maar het gaat er vooral in de komende tijd om. Om daar nader gestalte aan te geven. Uh, ik denk dat uh, daarnaast uh, natuurlijk ook gewerkt zal worden uh, aan uh, kwesties als uh, immigratie. Uh, dat is uh, natuurlijk in toenemende mate een probleem voor de Europese Unie. Nu het zo rommelt in die noordelijke... Gebieden van Afrika, uh, denk je maar Syrië, nou, Centraal-Afrikaanse uh, Republiek en andere. Dus je krijgt een grotere toestroom van immigranten. En ik denk dat uh, Griekenland zich daar ook op zal uh, richten, maar dat nogmaals prioriteit zal hebben. Uh, uh, ja, herstel van uh, de financiële uh, stabiliteit in Europa. Heb je daar als voorzitter wel mogelijkheden toe? Of moet je eigenlijk toch gewoon de agenda volgen? Of kun je nou, wel degelijk eigen initiatief nemen? Uh, kijk, uh, het grote voordeel is uh, dat uh, je natuurlijk toch... Uh, als het ware overal direct bij betrokken bent. Uh, de Europese Unie is natuurlijk een complexe institutionele organisatie. Uh, meneer Dijsselbloem, voorzitter van de Eurozonegroep... Uh, meneer Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad en de Europese toppen. Uh, dus zeg, het is een beetje verdeeld. Maar je zit er overal bij en uh, je bent ook mede het agenda bepalend. En uh, daar kan je dus invloed op uitoefenen. En uh, neem maar aan dat de Grieken zich daar grondig op zullen hebben voorbereid. Ook met uh, het huidige met het voorafgaande voorzitterschap en het komend voorzitterschap en dat is Italië. Dus uh, het zijn wel drie zwakke landen, maar uh, er is natuurlijk ondersteuning van alle kanten. En nogmaals, de Grieken uh, hebben eerder met dit belletje gehakt. Maar ik kan me toch voorstellen dat in Brussel wordt gedacht van we hadden liever even een andere voorzitter momenteel. Uh, nou, uh, ook al zou dat gedacht worden, als iemand dat ooit hardop of zegt... ...want uh, we zijn allemaal uh, om de beurt, uh, krijgen we de kans om te tonen uh, wat, uh, zeg, hoe we onze plannen uh, willen realiseren. En dat loopt natuurlijk ook altijd in een, in een bepaald schema, want het zijn maar zes maanden, dus je invloed is beperkt... Maar het heeft nogmaals het grote voordeel uh, dat je mede de agenda bepalend bent en dat je ook een signaal kan geven. En ik denk dat dat voor de Grieken heel belangrijk is: naar de eigen bevolking: kijk, uh, we zijn er nog bij. Uh, wij zijn nu degene die aan het roer staan. Uh, en wij, kunnen, wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat die stabiliteit, die economische stabiliteit, weer hersteld wordt. Mm -hmm. Maar, dus daar heb je wel een voordeel. Ja, maar meneer Bot, het kost natuurlijk ook nog wel wat, hè? Dat voorzitter, voorzitter zijn. Ja. Moet je als Griekenland het een, een beetje zuinigjes aandoen? Bij de nou, lunch broodje kaas? Ja, broodje veta. De, de, de, de Grieken hebben al aangekondigd... dat ze het inderdaad wat zuiniger gaan doen... dan voorafgaande voorzitterschappen. Dat is wel goed ook voor het imago natuurlijk, hè? Dat, dat je dat dan doet. Goed, ja, dat ja, is ook goed voor het imago. En uh, ik denk dat het überhaupt goed is... voor het imago van de Europese Unie. Want uh, ook in ons land... Uh, zijn er natuurlijk een aantal lieden die het niet zo begrepen hebben op de Europese Unie. Die vinden dat het allemaal veel te duur is en dat er veel geld naartoe gaat. Dus ik denk dat juist zo'n voorbeeld uh, dat het ook een hele positieve uitwerking zou kunnen hebben. Goed. Meneer Bot, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Dank u. Hoeveel files zouden er staan? John Bakker van de AWB? 22, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Alles bij elkaar 80 kilometer, dat is zelfs wat minder dan gebruikelijk. Toch zijn er flink wat aanrijdingen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is net een ongeluk gebeurd bij Kerkdriel. Daar staat nu 2 kilometer file. De linker staat is dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij knooppunt Galder. 4 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg afgesloten na een aanrijding. Ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Kleinpolderplein. Daar staat inmiddels 10 kilometer achter. Er zijn nu drie rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A59 van Zirich naar Ospen bij zes kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Twaalf basisscholen beginnen na de zomer met tweetalig onderwijs. Later vandaag wordt bekend welke basisscholen dat zijn. Eentje in ieder geval in Den Haag. Daar is Mark-Robin Visser. Mark-Robin, we hoorden ja. net dan wordt ook aardrijkskunde... bijvoorbeeld in het Engels gegeven. Hoe moet dat nou? Moet je dan naar Hugues and of bergen Zoom? m i s s I s s p p i Dat kan ik er nog wel van. Dat ligt niet in Groningen of in Brabant. Daar hield het natuurlijk wel mee op. Ik sta nu op het schoolplein van de Haagse schoolvereniging in Den Haag. Dus het is hier gezellig druk. Kinderen, ouders, grootouders komen hier allemaal bij elkaar. speciale dag vandaag. En ja, nou, het gaat natuurlijk over... Het Engels. Goedemorgen. Of good morning. Goedemorgen. Good ja. morning. Ik begreep uh, hier in deze school dat uh, die pilot, die dus uh, nu van start gaat... dat die vooral ook op instigatie van de ouders uh, is ontstaan. Veel ouders vragen, kan mijn kind niet beter of meer in het Engels les krijgen? Bent u ook zo'n ouder? Ik ben niet zo'n ouder, maar ik ondersteun het wel. Ja? Ja, waarom? Nou, het is zo dat uh, iedereen die uh, moet steeds beter de talen leren. Uh, Nederland wordt internationaler. Helemaal hier in Den Haag. Ja. En uh, daarom is het gewoon belangrijk om je goed te kunnen uitdrukken. Ja. Het is ook goed om te zeggen dat deze school een internationale afdeling heeft. Dus kinderen komen hier al meer in aanraking met andere talen dan gemiddeld. Dat klopt. Merkt maar... u dat aan uw eigen kinderen ook? Uh, absoluut. Zelfs in de klas van mijn kinderen zijn er ongelooflijk veel ouders die half Nederlands... Uh, huwelijk hebben. En half internationaal. Dus ja. uh, uit Duitsland, Frankrijk, uh, Spanje, Italië. Dus het ligt voor de hand dat deze school ook aan deze pilot uh, meedoet. Eigenlijk. Ja, Correct. Ja. Er zijn hier ook grootouders. Mevrouw, komt u er even bij. Ja, ik hoor net, ja. waar is uw kleinkind? Mijn kleinkind, waar, waar is ja, ze? Waar is ze nou? nou ja. Daar is de kleinkind. Daar. Ja. En ik hoor dat u uh, zelf ook uit het onderwijs komt. Ja. Ik heb altijd uh, voor de klas gestaan. Ook lager onderwijs? Lager onderwijs, van groep 3 tot en met 8. En in uw tijd werd er al nee. enige aandacht aan Engels besteed? Uh, ja, de, ik ben in uh, 2005 eruit gegaan. En een uh, paar jaar daarvoor werd er al Engels gegeven in de bovenbouw. Wat vindt u van die ontwikkeling? Ik vind het wel goed dat uh, het Engels ook aangeleerd wordt. Waarom? Omdat er zoveel Engelse termen in onze taal zijn geslopen. Ja, alleen het woord pilot al, hè? Ja, <laughs> het is en een pilot. Computer, als je computers neemt, dat is uh, heel veel Engels. Ja. Uh, voor de televisie is heel veel Engels. Dus dat is goed. Nou is toch de vraag raakt het Nederlands dan niet uh, op de achtergrond? Hè? Dat is mijn zorg wel een beetje. Ja? Is ja. dat zo? Ja. Ik vind dat ze Engels moeten leren. Ze kunnen het ook makkelijk. Kinderen zijn jong. Dan leren ze makkelijk. Dan kunnen ze ook wel twee talen leren. Alleen uh, als we ons, onze eigen taal gaan verwaarlozen... dat zou ik erg slecht vinden. Er zijn ja. nu al veel mensen die niet goed het verschil weten... tussen bijvoorbeeld doodgaan en doodgaan. Ja. Er is verschil tussen. Dat stond gisteren in de krant in de NRC van Evoort Sanders. Nou ja, En dat is natuurlijk belachelijk. Want als je niet goed kunt spreken ook niet goed denken. Vind ik. Dat is dan toch weer even een nadenkertje. Ja, ja absoluut. Op de vroege morgen. Absoluut, hè, ja. <laughs> nou, we wachten de staatssecretaris af, hè? Ja, ja, absoluut. Inderdaad. Heeft u zich nou ook speciaal nog ervoor voor? Of? Nee, nee, nee. Ik heb nee, nee. wel even naar mijn schoenen gekeken vanmorgen. Nee, nee, ik dacht, ja, de staatssecretaris nee, nee. Nee. komt toch even. Helemaal... Ja, nou, maar wij gaan weg op tijd. Oh, jullie gaan weg? <laughs> wij we <laughs> we zien hem niet. <laughs> ik blijf hier gewoon. <laughs> ja, Goedemorgen. Ja, veel plezier. Ja. Dank Straks veel meer over schaatsen in exotische orde. In Dubai bijvoorbeeld. Internationale schaatsbond ziet daar niets in. Maar schaatsen kun je ook in China. En dan kun je dat doen op ijs dat 40 centimeter dik is. San Francisco Bay, It's not just right It started straight off Coming here as hell That's the first words We asked what he meant He said where you from We told him I lot You take a holiday Is this what you Stereophonics, have a nice day. En dat wensen wij u natuurlijk ook, toch Marcel? Absoluut. In China hebben ze dat ook. Althans een groepje Nederlanders. Want die schaatsen op dit moment op de Gele Rivier. De start hoorde u het vorig uur al. En niet alleen de Nederlanders hebben plezier. Ook de lokale bevolking ziet de lol er wel van in. En het heeft ook wel zo zijn voordelen. En we zitten in de enige auto op het ijs, een uh, Jeep. En ik zit naast Willy. Willy, waarom schaats je niet? Nou, ik heb eigenlijk al een paar jaar niet geschaatst. En ik, ik ben hier gewoon als supporter van mijn man. En jij hebt <laughs> een hele grote thermosfles op je knieën. Je gaat naar de Koekesopia. Ik ga naar de ja. <laughs> Met Chinese thee? Ik denk het wel, ik denk het wel. Dat als je deze thee in zit. Gele thee. Gele thee. Op de gele rivier. Ja, op de gele rivier. Och, wat gaan we hard in die auto? Ja, ik weet niet hoeveel kilometer per uur. 100. Oh. Nee, gewoon 100? Over we dat zien, ijs. We zien daar ook wel de eerste schaatsen, zie je wel, in de bocht. Ja, je ziet ze bijna niet, want die nee. banden zijn zo hoog hè. Ja. Ze verdwijnen helemaal in, in het landschap. Het zijn hele kleine poppetjes. het nee, tafeltje valt omver van de Sophie. Eerste ronde al. Ja, het is verschrikkelijk. Die zon die brandt in je gezicht. Die berg, ik snap niet hoe Jenkins Kaan hier vanaf is gekomen. Ik begrijp er helemaal niks van. Want hier heeft hij inderdaad, is hij inderdaad door de muur gekomen. Hier is hij, daar, ik kijk daar tussendoor. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Ik blijf lekker op de gele rivier. Het is een nee, bijzondere omgeving. He? Het is helemaal top. Ja. Echt waar. Ja. Echt waar. Een wereldgebeurtenis. Dit verandert de wereld. Ik voorspel het. Dit verandert de wereld. Hoe gaat u? Ja, het gaat heerlijk. Er staat echt helemaal geen wind. Geen zuchtje wind. Waardoor het uh, ja, lekker is. En door de zon zie je het contrast heel goed tussen uh, de baan en, uh, en het zand ernaast. Dus uh, het gaat perfect. Snel. Eerste stempelpost. Nou, snel. Nee, het is goed opletten met bij, bij de scheuren. En uh, dus kijken, kijken, kijken. En hard ijs, keihard. Dus je voor je het weet, dan glij je dus opzij weg. Maar je zakt er niet even een beetje in weg, zoals in Nederland vaak. In Nederland is het ijs nooit zo hard. Nee, nee, het is uitzonderlijk. Geweldig. Dat om te beginnen. En dan heb straks al aan Please, met om die ijs. De Chinese bevolking die gaat steeds op het ijs. En die moeten gewaarschuwd worden om er vanaf te gaan. Omdat die schaatsers er natuurlijk steeds aankomen. Dus het is een beetje gevaarlijk. Langs de kant staan natuurlijk allemaal nieuwsgierige Chinezen. Die hun ogen uitkijken naar wat die Nederlanders hier op het ijs aan het doen zijn. Wat vindt u ervan, van al dat schaatsen op uw rivier? Door ik wil nog gewoon de wel Hij heet dus alle Nederlanders van harte welkom. Hij zegt ze zijn zeer welkom hier te komen, want het is en plezier op het ijs op de gele rivier. En het helpt ons nog met onze lokale economie ook. Kopgroep komt eraan: de diehards van de Yellow River. Wan Xinyeng is van het lokale toeristenbureau. En uh, die staat naar de schaatsers te kijken en denkt. dat brengt me op een idee. Ja, zegt ze. Dit uh, vinden we wel heel interessant. Want we kunnen nu natuurlijk nu ook uh, mensen, Chinezen, uh, laten zien wat er allemaal mogelijk is op het ijs. En uh, dat we hier ook heel veel plezier op van kunnen beleven. Alles, correspondent Marie De Vries vanaf het Chinese Ijs van de Gele Rivier. Op nos.nl. Hé, hey, ja, ik had nog even wat zeggen. Ze een prachtige fotoserie van, dit, uh, van deze schaatswedstrijd. Dus gaat allemaal naar nos.nl. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Zo'n 150 inwoners van Amsterdam-Zuidoost zijn eind vorig jaar slachtoffer geworden van identiteitsfraude door een veiligheidslek bij DigiD, schrijft de Volkskrant. De criminelen konden onder meer bankrekeningnummers wijzigen, zodat uitkeringen en toeslagen naar hen werden overgemaakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel geld het gaat.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 De lijst wordt voor de twaalfde keer aangevoerd door Noord-Korea. En duizenden klanten van het Zeeuwse energiebedrijf Delta... hebben al maandag geen energierekening gekregen, meldt Omroep Zeeland. De fout is ontstaan na een aanpassing in het computersysteem. De klanten moeten de rekeningen alsnog betalen. Dat was het nieuws. Gaan we naar het weerbericht van weerplaza.nl, Michiel Severin. Het is, op dit moment, sorry, het is op dit moment overal droog in het land. En vooral in het noordwesten gaat zometeen ook de zon al volop schijnen. In de rest van het land zien we nog wel wat wolkenvelden rondtrekken. Maar ook al een paar opklaringen. Er steeds meer plaatsen, breekt vandaag de zon door. Prima dag dus. Ook weer met hoge temperaturen. 10 tot 12 graden. Enige minpunt voor velen zal de wind zijn. Die waait uit het zuidwesten. En die is in het zuidoosten van het land windkracht 4. Maar aan zee geregeld ook windkracht 6. Dus nog steeds die stevige zuidwestenwind die we ook al vele dagen hebben. En over de komende dagen, wat kan je daarover zeggen? Morgen blijft het nog een keer zeer zacht. Dan weer 11, 12 graden, ook regen. Vrijdag droog, zaterdag wat regen, zondag weer droog. Maar het belangrijkste nieuws is denk ik dat vooral de temperaturen naar beneden gaan. Na het weekend wordt het misschien zelfs winterweer. De strijd tussen de winter en de zachte lucht vindt in onze omgeving plaats. En de modellen die schommelen tussen plus 8 volgende week en min 2 overdag. Dus het uh, wordt een spannende weersverwachting de komende ja, dagen. Ja, jij bent daar kennelijk enthousiast over. Ik heb heel veel zin in de winter, dat heb je heel goed begrepen. Ja. Dankjewel. De verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, hoogtepunt van de ochtendspits. Uh, ik denk het haast wel. We zitten tegen de 100 kilometer aan. Op zich is dat redelijk normaal, maar er zijn flink wat aanrijdingen gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch zorgt een ongeluk bij Kerkdriel voor 4 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. Ook een aanrijding op de A9 van Amstelveen naar Diemen... bij knooppunt Holendrecht. Daar staat 5 kilometer. De linker rijstrook is afgesloten. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Geuzeveld en Amsterdam-Slotervaart. 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen... tussen knooppunt Prinsenviel en de grensovergang. 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op knooppunt Galder. Daar is de verbindingsweg... Richting Tilburg, naar de A58 afgesloten. Dan de A20, vanuit hoek van Holland naar Gouda. Daar zorgt een ongeluk bij knooppunt Klein Polderplein voor 11 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Fase. Daar staat nu 6 kilometer. En ook 6 kilometer na een ongeluk op de A59 van Zirichsee naar Os bij Made. En daar is de rechter reist ook dicht. Internationale Schaatsunie ziet niets in het plan om bijvoorbeeld in Dubai wedstrijden te houden tussen shorttrackers en langebaanschaatsers, Want daar gaat het om geld en gokken. En daar moet je niet aan beginnen. U wordt zo meer.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 Accountview bedrijfsoftware huren? Kijk op vismasoftware.nl softwarenl huur. Zes minuten over half negen, nog tot negen uur is dit het NOS Radio 1 journaal. Een opvallend plan in Australië. De regering is van plan om bootvluchtelingen een nieuwe boot te geven... en ze daarmee rechtsomkeer terug te sturen richting Indonesië. Consument Robert Portier. Dat is toch cynisme ten top, lijkt me. Ja, dat klinkt inderdaad als een gek plan. En dat is het misschien ook wel. Uh, zoals je misschien weet is het onderwerp van die bootvluchtelingen... een zeer beladen onderwerp in de Australische politiek. En een van de belangrijkste beloften van de nieuwe regering... is dan ook om ervoor te zorgen dat er geen boten met asielzoekers meer aankomen in Australië. Nou, hoe ze dat gaan doen, dat is de afgelopen dagen bekend geworden. Er zijn berichten naar buiten gekomen dat de marine... twee schepen met asielzoekers die in Australische water terecht waren gekomen... terug heeft gesleept naar Indonesië... Daar hebben ze die schepen een zetje gegeven aan hun eigen lot overgelaten. En uh, ja, die twee schepen die dobberden zonder benzine rond. Die kwamen uiteindelijk terecht bij een eilandje uh, waar in ieder geval één van die twee schepen schipbreuk heeft geleden. Uh, en hoewel het erop lijkt dat iedereen dat uh, heeft overleefd, valt dit natuurlijk uh, niet goed in Australië. De regering uh, komt in een heel slecht daglicht hierdoor. En misschien is dat dan wel de reden dat vandaag een plan is opgedoken om goede boten te gaan kopen... met reddingsvesten, met een dakje erop, met voldoende eten aan boord en een werkende motor... en uh, om uh, vluchtelingen op zee over te zetten op die boten en ze alsnog terug te sturen naar Indonesië. Hm. Ik neem aan, Robert, dat ze daarmee een signaal willen geven van uh, kom vooral maar niet, want u heeft hier geen kans. Ja, klopt. Uh, de regering wil natuurlijk duidelijk maken dat uh, mensen die met de boot komen naar Australië... om een ziel aan te vragen, dat die niet welkom zijn... De regering heeft de afgelopen jaren steeds strengere maatregelen afgekondigd. Op dit moment worden vluchtelingen opgevangen op eilandjes in de Stille Oceaan. Daar bivakkeren ze onder hele slechte omstandigheden. Maar desondanks blijven de boten komen. Dat komt natuurlijk bijzonder slecht uit voor deze regering... die daar zo'n belangrijk punt van heeft gemaakt. En vandaar dat zij nu dit plan misschien hebben gelanceerd. En hoe is er op gereageerd in Indonesië? Ja, niet goed... Uh, de minister van Buitenlandse Zaken die heeft al vaker gewaarschuwd... ...dat Indonesië er absoluut niet van gediend is dat Australië de vluchtelingen terugstuurt. Vandaag heeft hij dat nog maar eens herhaald. Uh, maar het uh, nieuws komt voor Australië wel op een lastig moment. Want uh, de relaties met Indonesië die zijn de laatste maanden eigenlijk flink bekoeld. Sinds uh, bekend werd dat de Australiërs de minister-president van Indonesië... ...hebben geprobeerd af te luisteren, is het uh, allemaal wat uh, minder soepel uh, tussen de twee landen. Uh, ja, hoe die relatie moet worden hersteld... Dat, dat is de vraag. Maar dat die moet worden hersteld als Australië iets wil doen aan die bootvluchtelingen, dat staat als een paal boven water. Want alle boten vertrekken vanuit Indonesië. Nou ja, voorlopig is het allemaal moeilijk om het om het om het te overleggen met Indonesië wat er nu precies moet gebeuren. Dus nou ja, of, of nee, het, het plan om de bootvluchtelingen terug te sturen. Ja, dat, dat valt sowieso slecht. Of je nou met een goede boot of met een slechte boot komt. Dankjewel, consument Robert Portier vanuit Australië. Het schaatsen moet wereldwijd populair worden gemaakt. Met een spektakel bijvoorbeeld. En daarom liggen er plannen om in mei in Dubai een zogenoemde ice derby te houden. Wedstrijd tussen shorttrekkers en lange baanschaatsen. op een baan van 220 meter. Vicevoorzitter van de ISU, Internationale Schaatsunie, Jan Dijkema. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vaart ter volkeren wordt het schaatsen nu opgestuurd. Vindt u het een goed plan? Uh, kijk, ik heb begrepen, uh, alleen uit de pers overigens, uh, dat het uh, alles te maken heeft ook met het gokken op deze wedstrijden. Ja, dat komt erbij. En, uh, wij hebben uh, vorig jaar al als internationale schaapsunie laten weten aan alle bonden in de hele wereld dat men daar uh, ja, van weg moet blijven. In navolging ook van het beleid van het internationale olympisch comité. Dus als het alles te maken heeft met deze uh, gokplannen... en uh, dat, dat zijn uh, dus bedrijven uit Korea en, uh, en Amerika... Uh, we zijn van, daarvan op de hoogte al, uh, uh, al meer dan een jaar geleden... Uh, dan uh, is het niet verstandig dat Nederlandse uh, rijders daar mee gaan doen. Kijk, als men... Uh, ...nationaal wedstrijden wil organiseren, dat is het aan de nationale bonden. Maar internationale wedstrijden, schaatswedstrijden op het ijs... ...die zijn aan de internationale schaatsunie. Dus vandaar dat wij vorig jaar die uh, brief ook hebben gestuurd naar alle bonden. En ik begrijp nu, ik ken niet dit concrete initiatief... ...maar dat men dit nu in Dubai wil organiseren. Dus ik zou zeggen, een beetje uitkijken. Ja, Terwijl short-track bondscoach Jeroen Otter bijvoorbeeld heel positief is. Dus de meningen zijn kennelijk verdeeld in de schaatswereld? Ja, dat, dat, kan wel. dat kan wel. Ik weet alleen van het Nationale Schaatsbond, de KNSB, dat men hetzelfde beleid hanteert als de Internationale Schaatsunie. Maar meneer Dijkermaat, dan maakt u punt van dat gokken. Um, wil men op schaatsen gokken, dan kan dat natuurlijk nu ook. Als je het wereldbekercircuit daarvoor bijvoorbeeld, kun je in China best op gokken. Ja, kijk, alles kan, maar dit... Uh... Wat is het verschil? Uh, we, willen zuiver, we willen die sport gewoon zuiver houden. En gokken is uh, en, en, uh, georganiseerd gokken is, is het uitlokken van matchfixing. En dat, uh, dat willen we niet. Dat mag duidelijk zijn. Maar het verschil is nu dus dat de schaatsers die aan mee zullen doen... als het allemaal doorgaat, van tevoren weten dat er gegokt wordt. Terwijl, zoals Marcel net zei, er wordt sowieso wel gegokt op wedstrijden wereldwijd. Ja, dat kan allemaal wel. Ik geef alleen aan hoe wij erover denken. En dat is, uh, uh, dat is duidelijk. Wij willen dus niet uh, het matchfixen uit gaan lokken. Uh, en uh, mogelijkheden daarvoor gaan creëren. Dat is een beleid wat, uh, wat gehanteerd wordt op ja. dit punt. U geeft aan, het is een, dan een internationale schaatswedstrijd. Kunt u er als internationale schaatsunie uh, een stokje voor steken? Kunt u zoiets verbieden? Nou kijk, men kan rustig wedstrijden organiseren. Dat is... Uh, uh, dat kunnen we niet verbieden. Uh, wat we ook kunnen zeggen, dat is uh, dat rijders die daaraan meedoen. Uh, die zijn dan niet. E Elisse meer. dat Engels even. Dat, die kunnen dan niet meer aan kampioenschappen. Oh. en uh, Olympische Spelen deelnemen. Dat, dat kunt u de wel doen. Dat is een consequentie die men dan moet aanvaarden. En zult u die, die u consequentie eraan verbinden? Ik ken dus niet het concrete initiatief nee, uh, verder. Dan ik dan heb ik. het alleen, alleen uit de pers. Dus ik geef alleen een algemene zin een reactie. Dat men zich wel achter de oren moet krabben. als men dus meedoet. aan een internationale schaatswedstrijd. die niet gesanctioneerd is. door de Internationale Schaatsunie. Zo simpel is het. Ja, en, en zult u dat dan doen. als het inderdaad doorgaat? Het is dan inderdaad allemaal nog ja, niet heel Ik ga zenuw. niet vooruitlopen op. Uh, dingen die de missie ons voorgelegd gaan worden. dan. Uh, te zijn de tijd. Maar het uh, geeft alleen aan dat we hebben een, een, een, een reguliere procedure voor wat betreft het goedkeuren van internationale wedstrijden. En als die wedstrijden niet op die uh, lijst staan die door de ISU zijn goedgekeurd, ja, dan is het niet verstandig om daar aan deel te nemen. Jan Dijkema, van de ISU Internationale Schaatsunie. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. 13 minuten over half 9. Sorry, ik sprak nog door me heen. De Amerikaanse president Obama geloofde zelf niet in de plannen... die hij met Afghanistan had. Opmerkelijke uitspraak, dat schrijft de oud-minister van Defensie... Robert Gates in zijn me memoires. Gates heeft het dan over het besluit in 2009 van Obama... om tienduizenden extra militairen naar Afghanistan te sturen. Goedemorgen, Amerika-deskundige Willem Post. Goedemorgen. Het is een opvallende opmerking van Gates. Ja, de minister van Defensie... van. Uh... ...van Obama in de eerste jaren. En dit was toch de trouwe uh, fazal... Uh, ...niet alleen van president Bush... ...toen hij onder Bush minister van Defensie was... Uh, ...maar ook uh, onder Obama. En uh, ja, nu plotseling... Uh, ...toch een beetje natrappen, hè, zou je kunnen zeggen... In de, in, uh, ...in de richting van Obama. Ja, natrappen of, of is hij dit... ...ja, als je dan toch je memoires schrijft... ...dan kan je toch niet uh, zelf gaan liegen? Nee, ik zeg ook niet dat hij liegt... ...maar het is wel, uh, het is wel wat ongebruikelijk... ...dat je natuurlijk... Uh, ja, nog, ...nog tijdens de termijn van de president die je diende... ...met zulke memoires uitkomt. Hè? En ja, wat je hier ziet... ...dat is toch een portret van Obama aan de ene kant... Uh, ...heel erg lovend. Hè? Hij, hij, hij roemt de persoonlijke integriteit van Obama... ...en zegt ook dat de, de beslissing om Bin Laden uit te schakelen... ...een van de meest moedige was uit de, uit de wereldgeschiedenis zelfs. Maar ja, dan... Dan komt inderdaad het hele verhaal over Afghanistan. En uh, ja, dat ligt er natuurlijk niet om. Hè? Obama die niet in zijn eigen uh, strategie gelooft. En uh, ja, er staan levens op het spel. En de president die daar niet achter staat, achter zijn eigen tactiek... dat is in Amerika natuurlijk toch ook wel behoorlijk nieuws, moet ik zeggen. Ja, was het ook bekend in 2009 dat Gates dit eigenlijk ook niet zag zitten? Nee, want Gates moment. was nou juist altijd de beheerste uh, politicus... Uh, en, en hij zegt zelf nu ook in het boek... de mensen zouden eens moeten weten... hoe ontzettend de pest ik had aan die baan van minister van Defensie. Dat hadden ze nou eens moeten weten. Ja, daarvan zeg ik... Ja, jeetje, uh, als je dan door Obama gevraagd wordt om aan te blijven als minister... was dat misschien toch een mooi moment geweest om te zeggen van... Ik heb de verkeerde baan gehad. Dus dat vind ik wat minder sterk in het boek. Het is natuurlijk wel zo dat er onder Obama inderdaad wel een, een koerswijziging is geweest. Eerst in 2009 wat Afghanistan betreft. Eerst uh, 30.000 extra militairen, Ja, en dan toch in versneld tempo uh, je nu terugtrekken uit Afghanistan. Daar zit, daar zit natuurlijk wat ruimte in. Ja, daar zit iets van een ander accent in. En ja, daar, daar heeft Gates het eigenlijk over. Obama is niet eens de enige die er van langs krijgt in het boek. Want over vicepresident Joe Biden wist hij ook nog wat te zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook een uh, statement wat, uh, wat nu heel erg wordt opgepikt. Uh, ja, hij zegt dat Joe Biden bij vrijwel iedere beslissing in het Witte Huis het verkeerde advies heeft gegeven. Nou, dat ligt er natuurlijk niet om. <laughs> als je zoiets zegt. Dus ja, dan wordt het vanzelf ook wel een beetje een smeuïg boek. En dat toch van uh, zo'n grijze muis als, uh, als Gates. Dus met de verkoopcijfers. Uh, ja, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, denk ik. Wat dit boek betreft. Ja. Maar zou het daarvoor zijn? Nee, kijk, er zit ook wel een zekere nuance in het boek, wat ik er nu van gelezen heb. Ik zei al, pluspunten van Obama, negatieve punten. Waar hij nogal een, een, een belangrijke zaak van maakt, is dat in het Witte Huis de, zeg maar even de burgerlijke adviseurs het voor het zeggen hebben als het om de buitenlandse politiek en om defensie gaat, en dat de militairen... Ja, dat die toch vaak een beetje buitenspel staan. En dat de adviseurs van Obama zich om de haven klapt. Gates zegt, ik heb dit nog nooit in een wit huis meegemaakt. Zich bemoeien met militaire zaken. Dus het is een beetje ook wel weer het oude verhaal van topmilitairen en hun minister van Defensie. Ja. Die zeggen, nou ja, zo'n politicus die bemoeit zich maar overal mee met zijn adviseurs. Dat spanningsveld zit, denk ik, in iedere regering. Maar, maar zeker dus, dat lijkt hij toch wel aan te tonen in dit boek, in het Obama-witte huis. En hij probeert zich dus eigenlijk nog te bemoeien met het beleid. Ja, nou ja, dat, dat is wel opmerkelijk, vind ik, dat je nog gedurende de termijn van Obama met deze verhalen komt. Kijk, en... en uh, Cheney Gates heeft zich ook aangesloten uh, bij een soort van PR-bureau met Condoleezza Rice. Ja, dan, dan, keert, uh, dan keert Gates toch eigenlijk wel weer terug uh, tot uh, het Bushkamp. Ja, dat maakt zo'n boek natuurlijk ook alweer een beetje verdacht. Het was mooier geweest als uh, Gates gewacht had... tot na het presidentschap uh, van, uh, van Obama, denk ik, met Ja, boek. maar daar is het te laat voor. Hartelijk dank, Amerika-deskundige Willem Post. Elke werkdag, wakkere woorden met het NOS Radio 1 Journaal. En de verkeersinformatie van de ANWB, John Bakker. Met uh, 100 kilometer file precies op dit moment. Ja, dat is allemaal redelijk normaal, maar toch zijn er flink wat aanrijdingen gebeurd vanochtend. Vrij veel vertraging daardoor nog op de A9... ...van ook maar naar Diemen bij knooppunt Holendrecht, 7 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij de grensovergang, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk bij knooppunt Galder. Op de verbindingsweg naar de A58 richting Tilburg, die is nog altijd afgesloten. Ook een aanrijding op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Klein Polderplein, daar staat nog altijd 11 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. 7 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is afgesloten. Beter gaat het inmiddels op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Staat bij fase nog wel 6 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer open. En dan nog een aanrijding op de A59 van Zirikzee naar Os bij Maden. Zes kilometer file, de rechter rijstrook is dicht. Dankjewel John. Spannende werkzaamheden op Schiphol. Daar wordt een tunnel gegraven voor een gasleiding... die onder de polderbaan komt te liggen. Menno Reemeyer staat op die plek waar de leiding de grond in gaat. Is dat gat al groot genoeg? Uh, nee. nee, zeker niet. Zat <laughs> uh, jij in, je in moet dat gat? Er gaat een pijp in met een door... Wat heb je nou toch gezegd? Een beetje in de wind jongens, sorry. We gaan met de rug naar de wind staan zo, dan moet het kunnen. Lukt dat? Uh, maar goed, dat is een pij van een centimeter of twintig doorsteen en daar zit gewoon zo'n hele grote boorkop aan. En die maken ze steeds net een beetje groter. En dan staan we precies tussen de Zwanenburgbaan en de Polderbaan op Schiphol. Ik weet niet of je hem kunt horen, maar ja. uh, de 747 van KLM uit Azië is net geland. Dus uh, die mensen kunnen gerust zijn. Hmm. Ze kunnen gerust zijn, zei hij. Wij niet. pijp die door de grond gaat, ja, kun je me nog goed verstaan Frederik? Ja, soms ja. Ik heb te vermoeden dat de verbinding een beetje moeizamer is. Ja, maar nu ben ja, je soms, er weer. Nou ja, goed. En, en wat we ook zien hier vandaan, dat is 1250 meter, kijk, dat is fijn, wat, uh, wat we ook zien liggen is 1250 meter witte pijp van een meter doorsnede die dan volgende week hier de grond ingaat en 1250 meter verderop, waar we eerst stonden vanochtend, weer naar boven komt. Want dat is de planning, hè? Dat is de planning. Ja, midden volgende week, waarschijnlijk woensdag of donderdag, gaan we deze pijp doortrekken. En dan zie je zo'n uh, enorme pijp, die wordt een beetje de lucht ingehezen. Dat wordt een spectaculair gezicht. Ja, wij zetten dan vijf telekranen neer en die tillen het eind van de pijp op. En uh, hoewel het een stalen buis is, lijkt het dan toch net een sp spaghetti vliertje. Komt een kromming in om hem goed voor het gat te positioneren, wordt hij doorgetrokken. En dat is mooi te zien bijvoorbeeld vanaf de spottersplaats Polderbaan. Gerbert van Dijk is uh, van de Gasunie. Ik ben al de hele ochtend uh, met hem mee. We hebben eerst uh, gekeken bij uh, ja, het hoofdpunt eigenlijk, waar hij er dan uit moet komen. En hier gaat hij de grond in. Um, ja, en, en dan onder die polderbaan door. Het blijft toch, want ik kan het hier vandaan zien, dan gaat hij er echt recht onder door. En het vliegverkeer, het gaat ook gewoon door, heeft er geen last van. En dat heeft er geen last van hoor. We hebben daar goede uh, afspraken over gemaakt met Schiphol. En uh, het vliegverkeer kan gewoon doorgaan. Ja. En het is allemaal bedoeld om dat enorme gasleiding net aan elkaar te verbinden wat we al hebben. Ja, zodat we ons net kunnen uitbreiden, meer transportcapaciteit hebben. En dat is van belang voor uh, zowel Europa als voor Nederland. Ja. Nou, het is al eventjes boren. Een week lang zijn ze nog bezig om het gat groot genoeg te maken. En dan gaat die grote witte pijp door. Dan is het nog niet meteen klaar. Dan moet het allemaal gecontroleerd worden. of het allemaal wel uh, gasdicht is. Lekdicht neem ik aan. Ja, dat klopt. We gaan de leiding testen als die helemaal aangesloten is. En vervolgens wordt die gedroogd, met gas gevuld. En dan moet die rond 1 oktober van dit jaar in gebruik worden genomen. En dan ligt er een stuk van Beverwijk richting het Doordrecht moet dan helemaal klaar zijn. Maar hier dus nu nog boren bij, schiphol en het vliegverkeer gaat lekker door straks. Marco Robin Visser hoort u nog over tweetalig basisonderwijs. Wacht op de beslissing van de staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat vanochtend de scholen aanwijzen. Hij heeft er al één gevonden. Hey in the hollow. A new game. And running, hey, hey. And a jumping. Het girl houdt u van Van Morrison. Staatssecretaris Dekker maakt zo meteen bekend... welke basisscholen tweetalig onderwijs mogen gaan geven. En een van die scholen is de Haagse schoolvereniging. En daar is Mark Robin Visser. Mark Robin, what's the word? De word is go. Tenminste, ik denk dat dat wel een, een goede is. Hier in Den Haag zijn ze hartstikke blij met uh, het feit dat ze met die pilot mee mogen doen. Of niet, meneer de Jong? We zijn zeker heel erg blij, ja. ja go is wel een goed woord. Go is wel een uh, normaal gesproken <lacht> ook Engels woord. En dat is helemaal correct. Ja. Frans jongens, Jong is directeur van de Haagse schoolvereniging. Uh, straks komt staatssecretaris Dekker hier om bekend te maken welke andere elf scholen ook aan die pilot mee mogen doen. Maar van jullie school weten we dus nu al. Ja, en hoe gaat dat dan als er een staatssecretaris komt, dan komen er ook allemaal medewerkers en woordvoerders van hem al hier zo'n beetje smoesen van hoe dat allemaal gaat. Wat was ja. u nou net aan het bekonkelen? Nou, ik was net met de woordvoerder van de staatssecretaris bezig om te kijken van uh, wat voor regie we gaan voeren binnen de klas en wat hij nog allemaal weer wil zien en zo. We gaan een regie voeren ook nog? echt. Ja, we Wordt moeten er wel even uh... zorgen dat al de perswitten nu aanwezig is, <laughs> dat het een, een klein beetje geregeld gaat worden natuurlijk. Ja, ik zie hier BNR, het Jeugdjournaal loopt hier ja, ook rond. Ja, ja, Kids Week is aanwezig, verschillende kranten zijn aanwezig, dus ja. uh, Hart van Nederland heb ik gezien. Je zou er heel wat van denken. Nou, je ik zou bijna denken dat er uh, iets heel bijzonders is. Dat het ergens over gaat. Ja. Is het bijzonder? Het is zeker bijzonder, ja. Want het is uh, een pilot en de bedoeling is dat na afloop van die pilot ook officieel wettelijk mogelijk wordt om tweetalig basisonderwijs aan te bieden in Nederland. Ja, en dat kan nu op dit moment nog niet? Dat kan op dit moment nog niet, nee. Dat is niet uh, bij wet toegestaan. Nou, we gaan het uh, straks horen van uh, de staatssecretaris. En wat is uw rol als, als directeur uh, straks? in de ceremonie. Ja, ik, ik ben de gasten, ja. Ja. ja. Daarom staan we ook bij de, ja. de deur. Ik ben vol verwachting uh, te wachten tot... Uh, ja, ik stel me voor, hij komt niet op de fiets, denk ik. Ik denk dat hij met de auto komt. Met ja. een glimmende limousine. Heel ja, mooi. En dan ja. zullen we het hek voor hem open doen. En dan kan hij zo naar binnen rijden. En dan is er een draaiboekje gemaakt. En hoe lang duurt dat dan allemaal zo? Tussen negen en tien. Okay. Oké. Moet... u het spannend? Ja, het is wel spannend, ja. Toch wel? Zoveel mensen over de vloer hebben we nog niet gehad. En de staatssecretaris zelf, is het ook? Nee. Wel de minister-president vorig jaar. Maar oh, nou, nou, dus jij ja, <laughs> Nou, uh, we gaan het afwachten. Okay. En als hij er is, dan horen we het wel hier op Radio 1. Ja, ja want jij blijft erbij, hè, Mark Robin. Zeker, absoluut. Ja. Ze hebben hier lekkere koekjes ook, dus ik vermaak me wel. Heel goed. <laughs> Mark Robin Visser, naast de, de staatssecretaris van Onderwijs... zo dadelijk hoort u. En dan hoort u ook uh, Joris van Poppel in de komende uren... over het zoveelste deel in het Vira-debakel... België proberen ze een onderzoek op te starten... naar waar dat geld allemaal is gebleven voor de Vira. De NOS blijft u op de hoogte houden van het nieuws. Ook in de ochtend met Plag en Van den Berg. Veel plezier met het luisteren. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Het populaire vrouwenblad Libelle viert haar tachtigste verjaardag...